En voor alle Zandvoortse mensen die uh, thuis uh, op de uh, uitspraak van de rechter zaten te wachten. Inzaken de ontvoeringszaak van de twee Egyptische dochters. Of tenminste, de twee Hollandse dochters die mee zijn genomen naar Egypte. De dochters van Jeannette Keur. Uh, er is net een uitspraak geweest. Uh, de vader die de kinderen, uh, tegen het, uh, de kinderen had ontvoerd omdat de moeder het gezag had over de kinderen... En uh, die heeft een straf van vijf jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen. Die die overigens uh, nog niet hoeft uit te zitten. En een, een schadige vergoeding is toegekend van 25.000 euro. Waar de officier van justitie het goed vond als dat 180.000 euro was geweest. Uh, we gaan hier meer over horen, want er kleven zoveel dingen aan vast. Ik kan het u allemaal niet in één keer vertellen. We gaan er meer van horen. Uh, Jeannette en uh, haar advocaat komen op zeer korte termijn naar de studio. Om alles over deze uitspraak te vertellen. En de eventuele consequenties. Nou, Ik dacht ik deel het u toch even mee. Dan uh, weet u allemaal hoe het ervoor staat. Ik wens u nog een fijne dag. En hoop dat u woensdag weer aan de radio zit bij Zandvoort Luncht. Wat mij betreft tot volgende week maandag. Een babyrijke begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Zaterdagmiddag even na twee uur. Welkom allemaal. Graat graad of dertien op dit moment in Zandvoort. En wij zijn er weer in Studio Tolweg 10A. En tegenover mij zit hij inderdaad, Albert Jan. Voorlopig even de laatste uitzending van ons. Ja, dan moet je de, de luisteraars en de kijkers even uitleggen. Nou valt weinig uit te leggen. Nee, dat mag jij doen. Een kleine, kleine operatie, dus... Uh... Ja, je wordt, wanneer word je, je wordt morgen opgenomen. Nee, overmorgen opgenomen. En dan uh, dinsdag onder het mes, dus... dus... Dinsdag onder het mes, en dan, uh, ja, dan, is de, dan is het even spannend. De komende weken even wel zover op zaterdag, maar niet met ons. Ja, twee collega's nemen het uh, van ons over. Ze stonden te popelen om het van ons over te doen. Gelukkig wel, gelukkig ja. wel. Dus, uh, nou ja... In ieder geval, maar we maken er een leuke uitzending van. Zoals wij dat altijd al hebben. Met de nodige dingen die misgaan. Dus we moeten om vijf uur wel even navespreken. Heel goed, dat gaan we doen Albert jan Wat goed. gaan we vanmiddag allemaal doen? Nou, er is uh, allereerst... Vandaag is er eigenlijk al, ook alweer een heleboel te doen in Zandvoort. Dus bent u dit weekend toevallig uh, de, de gast in Zandvoort. Uh, we hebben momenteel de Veteranendag bij Thalassa. Die is morgen om elf uur begonnen. Er wordt vanmiddag gevoetbald. Ja, een heuze interland. Uh, een uitwedstrijd voor SV Zandvoort 1... Ze spelen uit tegen Arsenal. Zo, so, Ja, ja so. het is niet niks. En daar is voor ons aanwezig Jan van der Leden. De wedstrijd begint om half drie. En om tien over half drie gaan we voor het eerst live schakelen met Jan. Voor een live verslag van deze wedstrijd. Arsenal tegen SV Zandvoort. Verder kunt u vandaag en morgen targetsprint laser en lasergun. En dat staat allemaal in het teken van Zandvoort Goes Wild. De oktobermaand. En het motto daarvan is zoals gezegd Zandvoort Goes Wild. Daarover tijdens de evenementenagenda om half vier natuurlijk meer. En vanavond bent u van harte welkom in Theater de Krocht... om te dansen, te luisteren en te genieten van een muziekavond... van combo Grey van den Berg. En wie kent haar niet? Het begint allemaal om acht uur en de zaal gaat om half acht open... en de toegang is tien euro. Wij wilden u tijdens Split report om kwart over vier... graag een verslag doen van de derde vrije training van de Formule 1... Maar de Echte fans onder u zullen het al wel weten, want de derde vrije training van vanmorgen, Nederlandse tijd, is geschrapt vanwege de komst van Tyfoon Herman. Ja, daar kan je niks aan doen, dan komt de Tyfoon aan. Weer een nieuwe, ja. Ja, dan, dan ligt alles plat. En die kwalificatie is uit voorzorg voorlopig verschoven naar zondagmorgen. 0300 uur Nederlandse tijd. Dat wordt spannend of dat uh, ook doorgaat. Het kan best zijn dat uh, als, de, de, als die tyfoon Herman het niet toelaat, dat, uh, dat die uh, kwalificatie ook niet doorgaat morgenochtend. Uh, en dat, maar dan geldt de, de, de tijden van de tweede vrije training. Maar daarover om kwart over vier. Veel meer tijdens pit report. Zoals gezegd, half vier evenementenagenda, half drie het weerbericht. We krijgen morgen een beetje een uitlopen van een hoog drukgebied. Dus het wordt iets beter morgen in ieder geval. Maar daar boven meer tijdens het weerbericht om half drie. Dier van de Week, Velma hebben we. Velma? Velma. En bij de honden zijn een heleboel gereserveerd. Uh, inmiddels een nieuw thuis gevonden. Helaas to topper nog niet. Die, ze, die de Jack Russell die zit er nog steeds. En, en, daar ben ik fan van. En, uh, maar goed, we hebben nu, uh, deze week hebben we Velma. Gedicht van de Week. Ja, ik ga het je niet uitleggen. Ik heb maar één meegenomen, want jij hebt begonnen daar vorige week over. Dus ik heb me daar eens even in verdiept. Het is ook niet echt een gedicht, maar het is meer een stukje proza. Dat om kwart voor vijf tijdens het Gedicht van de Week. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Eh, ik zou zeggen genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En als je mee wil kijken, doe je via www.zfm-live.nl. Zfm-live.nl. En hier zijn de Temptations.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 Dat waren weer twee grote hits achter elkaar bij CFM. Op de zaterdag en de maandagmiddag, dan de herhaling van dit programma. Als eerst worden de The Temptations a Treated Like a Lady... gevolgd door Dermot Kennedy en Outnumbered. Inmiddels tien minuten voor half drie. Hij zit er helemaal klaar voor. Grote stap A4'tjes voor je, Albert Jan, Wat het nieuws komt eraan. Het sportgeschiedenisprogramma Andere Tijden Sport... gaat in januari een uitzending maken over de oude Grand, de oude Grand Prix van Zandvoort in de periode van 1948 en 1985. De redactie van dat tv-programma is op zoek naar amateur filmbeelden. Andere tijden sport is het sportgeschiedenisprogramma van de NOS en de NTR... gepresenteerd door Ton Egberts. De redactie van het tv-programma is op zoek naar amateur filmbeelden gemaakt... tijdens de Grand Prix van Zandvoort in die periode. Momenteel wordt gewerkt aan een in januari uit te zenden aflevering... waarvoor de programmamakers in binnen- en buitenland... op zoek zijn naar unieke privémateriaal.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 met de site-events wil Zandvoort maximaal profiteren van de terugkomst van de Formule 1. Tijdens de Grand Prix dagen zal het programma zorgen voor spreiding van de bezoekers met een ticket voor het circuit. Gielissen wordt de overkoepelende vergunninghouder voor, de, voor bedrijven en ook voor lokale bedrijven en organisaties... die een activiteit willen organiseren rondom de Formule 1. Het bedrijf heeft meer dan 80 jaar ervaring op het gebied van projectmanagement en organiseert al jaren... ...impactvolle publieksevenementen. Zo organiseren ze voor bekende merken... ...zoals Heineken, Nike, Nespresso en meerdere automerken... ...spraakmakende evenementen. De, de gemeente is ervan overtuigd... ...hiermee een solide partner in huis te hebben gehaald... ...die de juiste kwaliteit kan waarborgen. Gielissen is bijzonder trots op deze samenwerking... ...en kijkt ernaar uit haar positieve bijdrage te leveren... ...aan de positionering van het dorp Zandvoort rondom de Formule 1... De gemeente Zandvoort heeft een nieuwe maatregel genomen om het verkeer wat veiliger te maken in de Van Spijkstraat. Zogenaamde smiley verkeersborden moeten de automobilisten erop wijzen dat ze zich wel aan de 30 km per uur houden. Buurtbewoners klagen al langer over de onveilige verkeerssituatie in hun straat. In de Van Spijkstraat geldt tweerichtingsverkeer en passeren is vaak lastig door alle geparkeerde auto's. Bestuurders drukken vaak het gaspedaal in om niet, uh, om niet te hoeven wachten op een tegemoetkomende auto. Ook s'avonds wordt er vaak hard gereden, zo zeggen buurtbewoners. De gemeente nam als eerste maatregel het kortwieken van de bos schagen in de straat. Daardoor zouden automobilisten een beter zicht hebben op het overige verkeer. Nu staat er halverwege de straat een smiley-bord. Iemand die te hard rijdt krijgt een rood duimpje en naar beneden... en uiteraard een wit duimpje als het goed gaat. Hopen dat dat afdoende is. Uh, in de komende periode, zoals gezegd van 1 oktober tot 15 april, mogen honden gedurende de hele dag op het strand komen. Het strand is als geheel aangewezen als losloopplaats en de honden hoeven er dan ook niet aangelijnd te zijn. Van 15 april tot 1 oktober mogen de honden tussen 9 uur s morgens en 7 uur s avonds uh, niet op het strand komen. Buiten deze tijden zijn ze wel welkom op het strand. Wilt u gedurende deze periode toch tussen 9 uur en 7 uur met uw hond op het strand wandelen, dan is dat mogelijk op het strand voorbij Parnassia in Bloemendaal aan zee. Of het gehele strand geldt een opruimplicht voor hondenpoep en bent u verplicht zelf opruimmiddelen bij u te hebben en deze op verzoek te tonen aan de op opsporingsambtenaar. Binnen de kom in Zandvoort aan zee is het gedurende het hele jaar verboden om honden los te laten lopen. Dit nog even als extra informatie. Dankjewel Albert Jan. Dat was het uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Ook na te lezen op de CFM app. Dat is onze eigen app met uh, continu de nieuwe nieuwtjes. En uiteraard het uh, geluid van de radio. Mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu. En je blijft altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoorts. het worden, Albert-Jan. Ja. Doen we het weer wel of doen we het weer niet? <laughs> nou, we gaan het uh, weer uh, uiteraard zo dadelijk weer uh, doen. Maar wel naar de volgende plaat van The Braxton's. lekker meedoen hè, met deze single van de Braxton's... en Who was de Boss? Drie minuten overal of drie? Jawel, daar komt-ie dan. Je de Weer ik vind uh, alles goed, albert uh, als je Typhoon Herman maar in Japan laat. Nou, dat wou ik dus net even zeggen. Ja, die, uh, terwijl uh, Suzuka, zoals gezegd, dus, uh, geteisterd wordt door Typhoon Herman... krijgen wij morgen te maken met een uh, uitloop van een hogedrukgebied... Uh, genaamd Annette. Maar ja, allereerst even naar vandaag... Het is op deze zaterdag overwegend bewolkt en er valt van tijd tot tijd wat lichte regen en motregen. Soms is het ook even droog, maar de zon krijgen we niet te zien. De toch al goed gevulde reg regenmeters kunnen vandaag opnieuw 3 tot 5 mm verwelkomen. De wind waait uit het westen tot het zuidwesten en is duidelijk minder sterk dan gisteren. De temperatuur stijgt naar een graad of 15. Vanavond is er nog kans op lichte regen. komende nacht blijft het echter droog en de temperatuur daalt naar een graad of 12. En morgen, zoals gezegd, onder invloed van een uitloper van een hoogdrukgebied genaamd Annette... een matige tot vrij krachtige zuidenwind, die gaat warme lucht aanvoeren. De temperatuur stijgt dan ook naar 20 graden. Het weerbeeld is niet na zomers, want het is overwegend bewolkt. En na een droge start volgen in de ochtend al enkele buien... en daarna is het weer eventjes droog, maar later opnieuw buien. Gaan we naar maandag. Maandag is het met 16 à 17 graden weer een stuk minder warm... Wel is het te warm voor de tijd van het jaar, want normaal is dat 14 à 15 graden. Het weerbeeld laat opnieuw veel bewolking zien en vanuit het zuiden gaat het regenen. En de rest van de week blijft het wisselvallig met elke dag wel kans op wat regen. Het is ook vaak droog met wat zon en de temperatuur ligt rond de 16 graden. In het na het volgende weekend wordt het ongeveer 1 à 2 graden minder warm. Al dus Rico Schreuder. En dit weer is na te lezen op www.ricoweer.nl. Positief! CFM is delegation!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 ook de gouden oude muziek vergeten we zeker niet te draaien bij CFM. Je hoort de Delegation en Where is the Love. Zometeen gaan we naar Amsterdam, naar Jan van der Leden. De wedstrijd van vandaag, Arsenal tegen SV Zandvoort. Oh, Je weet maar nooit wat er vanavond allemaal gaat gebeuren hier in Zandvoort. Hard in de city hoor je de single van Billy Idol. Voor de eerste keer vanmiddag gaan we schakelen naar Amsterdam. De wedstrijd voor vandaag: Arsenal SV Zandvoort. Aanwezig Jan van der Leden. Goedemiddag, Jan. Welkom. Goedemiddag, Rob. Hi, oh, jongen. Ja, in Amsterdam de wedstrijd van vanmiddag. Ja. Een internationaal tientje aan de wedstrijd met Arsenal. Ja, dat lijkt er wel op. Ja, mooi hè? Is het niet. Uh, het begin is niet best in ieder geval. We staan na 7 minuten 1-0 achter. Hmm. De snelle uitval van, uh, van Arsenal had dit resultaat. Maar we begonnen heel sterk. We begonnen in de eerste minuut met een scherpe aanval van, Jesse, of een, nee, sorry, van uh, Nigel Berg en Robbie van Dijk. En dat resulteerde in een hartschot die eigenlijk net gekeerd werd door de kippen. Ik noemde net Jesse. En dat komt eigenlijk... Ik zit met, een beetje met Jesse in mijn hoofd, ik zit naar hem, naar hem te kijken. Die jongen staat naast me met een gebroken duim. Die missen we wel in de voordoeten. Net zo goed als Sal Salim toe, Die nog steeds geschorst is. Oké, okay, nou, maar in ieder geval, uh, S.V. Sanford staat er uh, bovenaan uh, op dit moment... Absoluut. En uh, ja, uh, Arsenal op de vierde plek, meen ik. Als ik het goed ja. heb, op dit moment. Klopt, klopt. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd uh, of we toch uh, in ieder geval, uh, ja, weer met uh, punten naar huis kunnen gaan uh, vandaag. Uh. Daar gaan we nog steeds vanuit. Oké. Okay. Je wel trouwens een Eind nooit waarom lopen. Maar omdat het is, weet ik niet. Er lag net wel eens zo'n op de grond. En tjie, het. lijkt mij zo berg. Dat Pijn is arm in het veld loopt. Avond de aanvoerder is Dus ik denk dat hij er zomaar uitloopt. uitloopt En dat is wel. Nou ja, in ieder geval uh, 1-0 achterstand uh, op dit moment. Mocht er uh, weer meer nieuws zijn, dan horen we het graag van je. Jan, dankjewel voor dit moment. Ik, ik blijf erbij. Oh, Oké, okay, tot straks. Dat was uh, Jan van der Leden vanuit uh, Amsterdam. Arsenal, SV-Zoom voor tussenstand 1 tegen 0. En hier is Jellybean. Disco er op de zaterdag en de maandagmiddag bij uh, CFM. Je de Jelly Bean en The Real Thing. CFM is uh, niet alleen op de radio tot van 106.9 FM in Zandvoort en de regio. Maar ook op internet www.zfmsandvoort.nl zfm-live.nl als je live wilt meekijken. En op tv ja, heb je een aansluiting bij Ziggo uh, uh, albert -Jan. Heb jij die of niet? Heb ik. Die heb je. Ja. Probeer eens uh, kanaal 915. 915 915 wat, wat, wat gebeurt er dan? Nou, dan krijg je CFM op je tv. Ja. Oh, Oké. Okay. In uh, keurig digitaal geluid kanaal 915 via Siga. Ook daar zijn we te ontvangen. Wow. I coffee, tea, my I like my toast I'm on one side. Can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Watch it. You see me walking down Fifth Avenue. A walking king here. Sting en geef daar een nieuw jasje aan. En dan krijg je deze plaat van Chris Kapp van alweer een paar jaar geleden. De heerlijke zomerrit. Je hoorde een Engelsman in New York. Vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort hoorde we Erik Wijs met een update... over de voortgang van de werkzaamheden op het circuit. En ook wij hebben een update voor je. Ja, mocht u dat gemist hebben. Het circuitpark Zandvoort is begonnen met graafwerkzaamheden... om de Formule 1 mogelijk te maken met goedkeuring van de provincie Noord-Holland milieuorganisaties zijn het daar niet mee eens en stappen naar de rechter. circuitpark Zandvoort hoopt in constructief overleg te blijven met de organisaties... en zegt dat de werkzaamheden geen schade veroorzaken aan de natuur. Afgelopen donderdag maakten de milieuorganisaties bekend toch naar de rechter te stappen. De werkzaamheden zouden zonder de benodigde vergunning plaatsvinden... en in een reactie daarop laat het circuitpark Zandvoort weten dat er wel volgens de regels gehandeld wordt... Een woordvoerder van het circuitpark benadrukt dat er niet aan het circuit zelf wordt gewerkt, maar buiten de baan. Er zijn voorbereidende werkzaamheden gaande geheel binnen de hekken van het circuit en dus niet in Natura 2000 gebied. De graafwerkzaamheden vinden plaats bij een kunstmatige aangelegde zandwal, waar uiteindelijk tribunes moeten worden gebouwd. De werkzaamheden aan het circuit zelf moeten in november beginnen, omdat er tot die tijd nog races plaatsvinden. Eind september heeft het circuitpark een vergunning aangevraagd bij de provincie. Die heeft een conceptvergunning opgesteld waar alle partijen, inclusief milieuorganisaties zoals Rust bij de Kust, op kunnen inspreken. De provincie is akkoord gegaan met de voorbereidende werkzaamheden. De provincie heeft dit ook gemeld aan de rechtbank. Alles is dus keurig op een transparante manier op voorhand gemeld. Al dus Robert Overdijk, directeur Circuit Zandvoort en Dutch GP. De provincie gaat de vergunning verlenen op basis van onderzoeken, onderzoek dat in opdracht van het circuitpark is verricht. Dan gaat het bijvoorbeeld om het effect op het geluid en de uitstof, uitstof, uitstoot van stikstofdioxide euh, gedurende de jaren dat de Formule 1 naar Zandvoort zou komen. De uitkomsten van deze onderzoeken laten een positieve uitkomst zien, zelfs op een aantal vlakken nog beter dan de huidige ver, vergunde situatie, al dus Overdijk. Nou, een van die uh, oplossingen is dat het circuit Zandvoort een aantal autosportevenementen gaat schrappen... om zo de Formule 1 in, in mei 2020 veilig te stellen. Dat meldde een bronnen uit de Volkskrant. Nou, dat zou dus betekenen dat je, stel dat je drie races weghaalt... dan is dat minst zoveel uh, stofzie... Uh, hoe heet dat spul? Stikstof. Uh, Stikstof. <laughs> Uh, hij haalt drie races uit de kalender en je doet er een Formule 1 in. Dan kan je best zien dat die, dat die Formule uh, positief kan uitwerken. En daar doelt hij ook op van nou, We wachten toch, dankjewel. Dit was er weer een update, maar we zijn er nog lang niet nee, mee. Nee, er zullen ja. er nog heel nee, veel worden. volgen. En hier is uh, Gerspadoel. Doel en Hey Jij Daar. Hey Jijda, kom en zien me mij Ik alles op en ik zie jou het liefste bloot oh. Ik wil met jou verdwalen sinds ik in je ogen keek Ik ben niet te lief vallen voor je reden, nee Dus fuck the fake En ik hoop dat je weet dat ik dit alles wat ik jou vertel ook echt met je meen En als het aan mij ligt wil ik met je zijn Ik ben niet als je ex, ik verzacht je pijn En als het aan mij ligt blijf jij hier bij mij Voor altijd Hey daar kom en zien met mij dan was ik jarenlang bro. Ik wil willen business hangen voor de dood. dood Maar mijn ogen zijn alleen maar op jou En ik ben niet met die business en ik ben niet met die hoes, nee En jij voor een naar mijn dromen Droom. Door jou voelt de winter als zomer, zomer. Jij loopt altijd voor op de mode Dat jij hier voor me staat kan ik bijna niet geloven, nee En als het aan mij ligt wil ik met je zijn Ik ben niet als dus je ex, ik verzacht je pijn En als het aan mij ligt blijf jij hier bij mij Voor altijd Kom eens zien met mij dansen hé, jij daar, geef hé, nou maar één kans Ik zie jou eens wel kijken naar mij van Gerspa en Hey Jij Daar. Dat op de maandagmiddag, goede maandagmiddag, dat voor de herhaling natuurlijk. En op de zaterdagmiddag, dan uh, zijn we er helemaal live, Studio Tolweg 10a, kan je ook live meekijken, www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl